Voor meer informatie aan de gratis brochure en COI.nl. Dit is Radio 1. 4 uur. Het NOS Journaal. Renate Evers. De Tweede Kamer praat over de missie naar Afghanistan. Het kabinet wil 545 man naar het noorden van het land sturen... vooral om de politie te trainen. Omdat de PVV tegen is, is het kabinet voor een meerderheid aangewezen... op steun van de oppositie. Zowel GroenLinks als de ChristenUnie en D66 moeten akkoord gaan. En vooral die eerste twee partijen zijn zeer kritisch. Voor het debat zei GroenLinks-fractievoorzitter Sap... dat premier Rutte met de rug tegen de muur staat... en dat hij echt moet bewegen. Zoals verwacht keerde de PvdA zich tegen het kabinetsplan. PvdA-kamerlid Timmermans vindt het geen politietrainingsmissie... maar een militaire opleiding die past in de NAVO-strategie... om zich uit het land terug te trekken. Dus is de Nederlandse bijdrage aan deze missie... waarbij ook Nederlanders risico lopen, groot risico lopen... is dus deze bijdrage aan de missie... in termen van wat je ervan kunt verwachten... Niet in verhouding tot de inzet die hij erin pleegt. Timmermans kreeg veel kritiek van VVD en CDA.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 met de OV-chipkaart kan worden gereisd en niet meer met de strippenkaart. Schuld daarover. Als je geen alternatief meer hebt, strippenkaart... dan loop je natuurlijk risico als vervoerder dat als het echt uit de hand loopt... dat je niet meer op het alternatief kan terugvallen. Dus ik wil wel even met ze hebben van nou, eh, hebben jullie behoefte aan om dat alternatief nog te houden? De Zuid-Hollandse gedeputeerde Van Dijk vindt dat de afschaffing van de strippenkaart gewoon kan doorgaan. In Egypte wordt volgens ooggetuigen opnieuw gedemonstreerd. Duizenden Egyptenaren zouden in het centrum van Cairo bij het gerechtsgebouw staan. Ze eisen dat het demonstratieverbod wordt opgeheven. In de hoofdstad is een grote politiemacht op de been. De hoofdredactie van Trouw heeft protest aangetekend... bij de Egyptische autoriteiten. Aanleiding is de mishandeling van correspondent Eduard Patberg in Egypte. Volgens Trouw is de correspondent gisteravond in Cairo... door een groep van zo'n tien geuniformeerde politieagenten mishandeld. Hij raakte daarbij gewond, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De correspondent werd met knuppels op zijn hele lichaam geslagen. Volgens Patberg maakte hij zich wel kenbaar als Nederlandse journalist. Normaal gesproken ben je als buitenlander een journalist... Uh, word, je, word je gespaard bij, bij, bij dit soort uh, demonstraties. En bovendien st stond ik er ook buiten. Maar uh, ze waren wat overenthousiast. En uh, ja, van, alle, van alle kanten begonnen ze op, op me in te slaan. In Den Haag heeft een 52-jarige Egyptische man geprobeerd zichzelf in brand te steken. Dat gebeurde voor de Egyptische ambassade aan de Badhuisweg. Volgens deze ooggetuigen was de man aan het protesteren toen hij plotseling een vloeistof over zich heen goot. Toen kwamen er langzaam nog meer politieagenten. En toen kwam er een beetje druk. En toen wilde hij zichzelf eigenlijk, omdat iedereen te dichtbij kwam, ging ze zichzelf proberen aan te steken. Dat lukte niet, omdat de politie toen ingreep met pepperspray en een brandwisser En toen is de man op de grond gegooid en is afgevoerd. De man is op het politiebureau onder de douche gezet. Het weer wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Vanavond op de waddenkans op een sneeuwbui. Vannacht gaat het een graad of drie vriezen. Morgen veel zon met maximaal tussen 0 en 2 graden. bij Verkeersinformatie. Het is minder druk dan gebruikelijk op woensdagmiddag. Er staat nu 40 kilometer file. Het zijn allemaal dagelijkse files in de Randstad. Dan is er eigenlijk maar eentje die eruit springt. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch. Tussen Breukelen en Knoop het Oude Rijn al 7 kilometer.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 Villa VPRO, Tessel Blok en Alice de Bruin. Hele goedemiddag. Zometeen tot half vijf ons buitenlandpanel. Maar we gaan eerst even overschakelen naar Den Haag. Naar Wilco Boom, verslaggever van het Radio 1 Journaal. En hij volgt het debat in de Tweede Kamer over de politiemissie naar Afghanistan. Wilco, goedemiddag. Goeiemiddag Alice. Ja, wie is er eigenlijk uh, aan het woord geweest al? Tot nou, nu toe. We, ja we hebben Nicolai gehoord van de VVD we hebben Timmermans gehoord Brinkman we luisteren van de PVV en we luisteren nu naar uh, Pechtold van D66 en het is eigenlijk tot nu toe een debat wat uh, vrij vol zit met uh, stekeligheden over en weer. We hebben flinke botsingen gehad tussen bijvoorbeeld Timmermans en een aantal andere partijen... Uh, over het nee van de Partij van de Arbeid. Uh, de VVD begrijpt het niet, uh, de, de CDA begrijpt dat niet, de D66 deed daar lelijk over. En uh, zojuist hebben we ook een uh, flinke botsing gehad tussen Pechtold van D66... en Brinkman van de, van de PVV, de Partij van Wilders. Dat uh, was, was een heel mooi voorbeeld. Pechtold die verweet Brinkman en de PVV de Afghaanse bevolking in de steek te laten door niet mee te willen werken aan die missie. En dan in het bijzonder de vrouwen in Afghanistan. Terwijl de PVV uh, zegt juist in Nederland vrouwen te willen bevrijden door een boerkaverbod in te voeren. Nou dat is volgens uh, Pechtold van D66 buitengewoon inconsistent en Brinkman irriteerde zich daar nogal aan. Als een vrouw in Nederland een boerka draagt, dan moet ze hem af omdat er overheidsbeleid is. En als ze een hoofddoek draagt, dan moet ze belasting betalen, een tax genoemd. En als ze daar woont, in een land wat islamitisch is, dan moet ze er zelf maar zien achter te komen hoe ze ooit van dat ding afkomt. Omdat u niet bereid bent de vrijheid die u hier bepleit. En waarvan u zegt, hier ontstaan is, omdat daar enigszins te helpen. Voorzitter, dat is het grote probleem. Het is het terugtrekken achter de rijken en zeggen dat vrijheid geldt voor kennelijk iedereen die hier is. En dat die vrijheid zelfs zo dominant is dat die opgelegd moet worden aan anderen. Voorzitter, Deer het Bremen. grote probleem met meneer Pechtold is, is dat hij en niet luistert en niet uh, uh, en appels met peren vergelijkt. En... U snapt het misschien niet, maar wij komen juist op voor die vrouwen met die burka door te zeggen... we dwingen u om dat af te doen, we ondersteunen u daarbij. En op het moment dat u naar uw gezin gaat en u krijgt uw meppen van uw man... komt u alstublieft als bij ons, want de politie en justitie zal u daarbij helpen. En dat doet u niet. U laat de vrouw wat dat betreft in de steek. En daar zou u, meneer Pechtold, zich de ogen uit de kop voor moeten schamen. Ja, nou, opvallend overigens. We weten natuurlijk dat de Partij voor de Vrijheid tegen die missie is. Zoals ze ook tegen de vorige missie naar Oeruzgan was. Uh, vandaag werd die partij daar flink op bekritiseerd door D66 en de ChristenUnie, oppositiepartijen. Maar de regeringspartijen, CDA en VVD, die lieten de Partij voor de Vrijheid op dit punt helemaal met rust. Boden geen enkele tegenspraak. Het feit dat de gedoogpartner het kabinet op dit punt in de steek laat, ligt kennelijk zo gevoelig dat ze zich daar maar geen woorden aan wijden. Nee, en, en heeft D66 al gezegd welke kansen verder opgaan? Heb je daar enig idee van? Nee, nee. Uh, Pechtelt heeft een aantal uh, inhoudelijke vragen gesteld. Hij wil nog meer weten over bijvoorbeeld uh, de veiligheid van de, van de Nederlandse troepen... die dan naar Koenloes moeten, militairen en politiemensen. Hij wil ook meer weten over wat daar te bereiken valt. Uh, maar hij heeft nog geen hom of kuit gegeven. En dat zal hij denk ik vandaag ook nog niet doen. Uh, dat uh, komt waarschijnlijk pas morgen. Goed. Wilco Boom vanuit Den Haag. Dankjewel. En wij zitten hier met onze gasten van het Buitenlandpanel. Catalijne Buitenweg, zij is docent Europees Recht... verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en oud europarlementariër Hartelijk welkom. Dank je wel. Paul Bril, columnist en buitenlandspecialist bij de Volkskrant ook welkom. En Christ Klep, defensiehistoricus natuurlijk ook welkom, stel je voor Bedankt. dat je tegen iemand er zegt. Even door over Afghanistan. Als je dit zo hoort, dan lijkt het het fragment wat we ook hoorden... lijkt het toch weer heel erg bijna om binnenlandse politiek te gaan. Terwijl uh, het natuurlijk allemaal veel breder en veel internationaler getrokken zou moeten worden. Natuurlijk moet Nederland wel een eigen beslissing nemen. Maar dit is weer gekrakeel. Binnenlands politiek gekrakeel lijkt het wel. Ja, zelfs de kop te... vol de tax wordt er weer ja, bijgehaald. Ja, ja. ja onpolitiek is local. He? Wat, is old wat old vinden jullie ja. ervan? Paul ja. in eerste instantie. Maar van hoe dit... Eh, eh, hoe, hoe zou het buitenland hier naar kijken? Alsof, alsof het, het internationale belang van Nederland... of het internationaal meedoen geen rol speelt... maar dat het meer tussen, tussen de partijtjes hier gaat. Nou ja, je zou natuurlijk gewoon inderdaad willen dat het meer... Over Afghanistan gaat en, en de internationale mm. constellatie waarin die missie zich afspeelt. Maar goed, ik bedoel, je moet ook reëel zijn. Uh, geen, enkel, geen enkel land heeft een dergelijke discussie zonder dat er ook partijpolitiek getouwtrek aan te pas komt. Mm. Okay. Dus ja, ik kijk er ook weer niet van op, eerlijk gezegd. Nou, ik vond op zich die vergelijking van uh, Pechtot, uh, had dat te maken ook met een binnenlands debat, maar vond ik ook wel mooi. Want het is natuurlijk, het is heel erg lastig van hoe gaan we nu optreden in Afghanistan. Maar je weet dat ook als we niks gaan doen, dan is er mm. inderdaad over een paar jaar ook wel weer een kwestie. Namelijk wanneer ook vrouwen onderdrukt worden... als de meisjes weer niet naar school gaan. Dan is dat ook weer een, rele eh, een relevante discussie... waar we ons over moeten buigen. Dus ik vind op zich dat je het ook zegt van... De vrouwenrechten, die bepleit je hier in Nederland. En waarom vind je dat dan niet zo boeiend... voor vrouwen die buiten Nederland wonen? Nou, vind ik eigenlijk een heel mooi gesteld. Als slim uh, gevonden, gevonden politiek gezien. Ja, ja toch? Ja. Kun je ja. jaloers zijn als ex-politicus. <laughs> <laughs> nou, ik vind dat mooi geformuleerd. <laughs> ja, Chris? ja ik, om, het, om het in een wat bredere context te plaatsen... en toch nog even over die rol van de parlementen door te gaan. Ik denk waar... Als ik bijvoorbeeld praat met Canadezen, met Amerikanen, met uh, Britten over die missie... dan zijn ze altijd zo stom verbaasd dat het Nederlands parlement zo'n grote stem heeft... eigenlijk meeregeert als het gaat over, uh, over dit soort missies. En dat zie je natuurlijk vandaag ook weer gebeuren. Het is eigenlijk de politieke partij, het is het parlement die bepaalt... Uh, eigenlijk nooit dat voordat überhaupt duidelijk is... wat we er nou precies gaan doen en, en hoe we dat dan gaan doen. Is het het parlement wat bepaalt. En uh, de regering die luistert. In het buitenland is het toch meestal andersom. Uh, dan zie je veel meer dat het prerogatief van de regering geldt. Mm -hmm. De regering die zegt iets. En het parlement moet met hele goede argumenten komen... Ja. om tegen in te gaan. Of controleert dat pas achteraf. En ik meende toch, maar misschien ben ik dan wat kort door de bocht... dat de les die wij uit Zabrenis al geleerd hebben is... dat we eerst moeten kijken wat we daar gaan doen en hoe goed we dat het doen. Als oplossing hebben we toen bedacht om het parlement... nog meer bij de besluitvorming te betrekken. Want dit mocht nooit meer gebeuren. Hè? Dat was de verantwoordelijkheid van het parlement. Ja, Ik denk dat je daar vandaag de dag toch een beetje de effecten van ziet. Maar, maar het, is, het is niet zo dat nu uh, het parlement helemaal... Uh volgens mij het alleen recht hierop heeft. Er is een voorstel geweest van de, uh, van de regering... Ja. wat inderdaad voortvloeide dan weer uit de motie. Precies, ja. Maar ja, dat, daar, uh, op basis van die motie... daar kon de regering mee doen op, uh, wat ze wilde... hebben ze een plan gemaakt. Uh -huh. En het is dat plan wat nu bediscussieerd wordt. En dat is ook dat plan wat volgens mij aan kritiek onderhevig is. He, in de motie stond... we willen. Uh, graag dat er een uh, soort civiel optreden komt... of civiele politie uh, um, uh, komt. Dat er een training komt ook voor politiemensen daar. Nou, Als je ziet hoe nu de regering een plan heeft gemaakt... is daar maar heel ten dele aan tegemoet gekomen. Mm. Uh, het is een, uh, een training van maar zes weken... Waar laat je je dan voor op? Het is heel veel vooral leren schieten. En die mensen kunnen dan ook weer ingezet worden door het leger. Dus, en, nee, dus okay. het is juist plan de, het plan van de regering. Nee, maar het is het plan van de regering. Wat nu ter het is. De de wel, het is wel een missie van drie jaar. Dus om ja. te zeggen, het is een opleiding van zes weken. Dat is niet helemaal. doet per, helemaal niet, helemaal, doet helemaal, hmm. niet helemaal recht aan de situatie. Nee, want daarna gaan, blijven ze hem drie jaar lang. Blijven ze de opgeleide agenten begeleiden. Dus ik vind het een hele langdurige even, missie. Zullen we het Even wat breder trekken. En misschien wel in hele eenvoudige bewoordingen. Dan ga ik even Cocoline citeren die heeft vandaag gezegd dat er twee vragen... er zijn twee vragen die eigenlijk makkelijk te beantwoorden zijn. De Coccoline vraag of Nederland, is, de, sorry, de, de, de is de directeur van, van Klingendaal. Klingendaal ja. nou, hij, hij zegt de, de vraag of Nederland, vraag of Nederland iets geval. goeds tot stand kan brengen... in Afghanistan met deze nieuwe missie is het makkelijkste te beantwoorden... waarschijnlijk niet, zegt hij. Maar de NAVO verzoekt nu eenmaal om Nederlandse steun... en het effect van een weigering zal nog lang doordreunen. Dus eigenlijk moet Nederland het maar doen... Maar doen. ook al weet je dat er niet veel goeds uit voort kan komen... Dat is zoals hij het probleem terugbrengt tot. Nou, die vraag van de NAVO, Paul Bril. Hoe belangrijk is het ja, voor tuurlijk Nederland om. Ja, natuurlijk. Het bondgenootschap is voor ons belangrijk. Ik bedoel, het is trouwens niet alleen de NAVO die erom vraagt. Het, is, het zijn ook individuele landen, bondgenoten die erom vragen. Uh, de EU wil het graag vanwege Eupol. Uh, de VN heeft een mandaat, dus het is de je kunt best zeggen... dat het de internationale gemeenschap, die wij zo belangrijk vinden... is die erom vraagt. Ik vind overigens, ja, ik ben het voor drie kwart eens met Coco maar ik vind toch dat je niet kunt zeggen van... we doen het alleen maar omdat uh, nee. de internationale gemeenschap... Mm -hmm. ik vind dat je wel een soort minimum vertrouwen erin moet hebben dat de missie ook enige zin heeft. Ja. Ja. En daarbij mag je best risico's nemen en onzekerheden inbouwen. Maar je kunt niet zeggen tegen je politiemensen, tegen je militairen... ga jij je leven maar riskeren, want we doen dat vanwege Brussel en Washington. Ja, ik, denk, ik denk overigens ook dat, dat de druk van, van de NAVO zich heeft vertaald... bijvoorbeeld in het voorstel van Rutte. De missie was oorspronkelijk, denk ik, door GroenLinks en D66... bedoeld als een echt civiele missie. Dus de militairen alleen maar meegaan als bewakers. Waar Rutte eigenlijk mee komt, is een opgetuigde ja. civiele missie... maar die ook heel erg sterk militair is... en die ook panzervoertuigen meeneemt, die F-16 meeneemt. En daarin zie je die vraag of die druk van de. Uh, Rutte kan niet uh, aankomen in Brussel met alleen maar een civiele missie en wat bewakers. Uh, het was vanaf het begin duidelijk dat Rutte ook zou inzetten... op die nato training mission, uh, die er ook zit, uh, die uh, NTAA. Maar kan je wat dat betreft dan niet terugvallen op de Duitsers? Vrienden, want dat is toch ook het idee geweest dat Duitsland dat het Nederland civiel stuurt en Duitsland militair beschermt. Maar dat gebeurt toch in zekere zin? Ja. Ik bedoel, de. de, de, de, de, de het ene is, sluit het andere nu niet de, uit. Van de, een van de van la de laatste beschermingslagen zijn de Duitsers. Ja. Ja, en er goed. zijn hele goede, volgens mij goede afspraken over gemaakt. Dus op dat punt zit het wel goed in elkaar. Ik vind dat er misschien goed is En dat hebben ze goed bedacht. Want een van jullie is dat nagegaan. Ik weet even niet meer wie, hoe ze dat achter de schermen hebben gedaan. Hoe zijn ze bij Duitsland terechtgekomen? Jij weet volgens mij Dat is op zich een voor de hand liggende keuze. Omdat wij al nauw samenwerken met Duitsland. We zitten bijvoorbeeld in hetzelfde legerkorps in Münster. Dus wij hebben daar wel een traditie in. Het probleem is alleen, en dat zal zich in de praktijk... nog een beetje moeten uitkristalliseren... is hoe het nou precies zit met de geweldsregels van de Duitsers. Ze hebben een vrij terughoudend uh, althans, ze ja. interpreteren dat betrekkelijk uh, terughoudend. Ze verdedigen eigenlijk alleen zichzelf. En er is een hele mooie scène geweest, als je het Duitse nieuws uh, een beetje volgt... van een Duitse commandant die op een wachtpost staat in Kunduz... en dan gevraagd wordt, wat controleren jullie nou eigenlijk? En dan zegt hij nou, die vier grasvelden die u hiervoor zit, die controleren we zeker. Tot daar aan de vallei is het Taliban, tot daar aan de vallei is het Al-Qaeda... en tot de andere kant van de vallei is het grofzakelijk Al-Qaeda en Taliban. En toen had ik zoiets ja. van, ja, dat is dus een weerspiegeling... Van hoe de Duitsers ja. voor dus hebben. een beetje de situatie van een jaar geleden. Hè? Want er is natuurlijk een groot offensief geweest. In de het, is beter, het is beter, de situatie ja. is duidelijk verbeterd. Ja. De Duitsers hebben ook echt gevochten. Ja, je kunt mm -hmm. dat ja. vervelend vinden, maar ja. ze hebben het wel gedaan. Ze het ook heel controversieel. Ja. Ja. Maar op zich, ja. en, en ze hebben het ja. gedaan. Dus, ja. En, en er, voor zover ik weet, want ik heb het bij het ministerie nagevraagd. Het ministerie mm -hmm. van Defensie. Mm -hmm. Is de afspraak dat als de Nederlandse commandant ter plaatse vraagt om Duitse bijstand. Mm -hmm. moet die gegeven worden. En zo werken die isafregels inderdaad. En even nog naar Obama en de State of de Union van vannacht, heeft hij eigenlijk nog iets gezegd over Afghanistan? Er is een hele korte passage ja. over uh, Afghanistan waar eigenlijk niks nieuws in wordt gezegd. Maar wat zegt hij dan? Hij zegt dat, uh, de, de, de, de, de, dat er nog hard gevochten zou moeten worden. Dat het allemaal nog niet maar klaar is. Maar hij zei niet en dat als het met elkaar zouden doen. Die, uh... en, en, en hij zegt dat er 50 landen meedoen. En hoop ik meedoen. dat Nederland. Dat hij zei er niet gezegd. bij, behalve Nederland. Nee, nee. <laughs> nee, zijn <zei> inderdaad <laughs> alle naties tezamen. Dus dat, hij benadrukt heel, heel, heel uh, erg dat het een gemeenschappelijke missie was. Maar goed, okay. laten we zeggen, een nieuw soort strategie is er niet nee. uitgestippeld. Dat kan ook niet. Want het moet allemaal nu nog blijken. Die search moet toch allemaal nog zijn, zijn beslag krijgen. Ja. Dus um, er is op dit moment ook niet zoveel te melden. Voor nee. hem. Laten we het gaan hebben over Egypte. Dat hebben wij uh, in het eerste half uur al gedaan. We hadden contact met. Um... Oh, ik zie nu uh, trouwens dat het kabinet de missie aanpast van Kunduz. Maar, maar het is alleen nog maar een kop. Het is alleen nog maar een kop, maar we gaan eens even kijken... wat eruit yeah. komt als we het eens even open Het kabinet past Koendus missie aan. Wel. Wil de missie naar de Afghaanse provincie Koendus aanpassen? Recruiten krijgen in het nieuwe plan geen zes... maar zestien weken training, melden ingewijden. Ja. Wie wil daar wat op, uh, op zeggen? Nou, Catalijn en ja. ik zaten voor de uitzending... een weddenschapje af te sluiten. Met Paul Dril, die heeft verloren ja. over ons. Ja. Wat de ja. weddenschap? Ja. De weddenschap is dat Katelijn en ik dachten... Uh, dat de missie zou worden uitgekleed villa zou worden gemaakt. Okay. En ik heb hem nog niet gelezen, maar... Uh... Oh, en ze krijgen maar, als... niet alleen schietles, maar ook les in andere politietaken. Maar dit, dit, dit is volgens mij niet een wijziging, maar meer een uitbreiding. Ja. zou zeggen, een uitbreiding. Ik, ik kan het ik kan inderdaad niet beoordelen, uh, omdat het net gebeurd is, maar wat ik me wel kan voorstellen, is dat er uh, in ieder geval gekeken wordt of er toch overeenstemming kan komen. Dat is natuurlijk van belang ook uh, voor, de, uh, voor de regering, die inderdaad met een minderheid zit, dus die moet toch een meerderheid aan zijn kant krijgen. En dan zijn er verschillende mogelijkheden. Er zijn bijvoorbeeld ook de mogelijkheid voor, voor langere training voor een beperktere groep uh, politie. Er is bijvoorbeeld een voorstel om een uh, politieacademie voor vrouwen ook uh, te maken. Je kan je voorstellen dat dat dan ook voorbereid wordt. Dus er zijn ook allerlei andere taken mogelijk die binnen die EU uh, missie vallen die EU-samenwerking, wat niet een NAVO-samenwerking is, die veel meer op de ja, militaire uh, mm -hmm. kracht uh, geënt is. Dus ik kan me voorstellen dat ze op dit moment aan het discussiëren zijn om te kijken of die EU-NAVO-missie, die het eigenlijk nu gecombineerd is, om dat inderdaad veel meer in gewoon een Europese missie te maken. Ja, ik denk dat dat een illusie is, want de EU-missie is, is echt gericht op het, het, het, het opleiden van stafmensen. Ja. Dat vindt allemaal plaats in kantoren, in, in, in aardige ruimtes zoals bewijzenrijk nee, wij niet, hier nee, maar zitten. Toch is dat niet onbelangrijk. Bijvoorbeeld ja, het versterken het is, het is van de rechtspraak... Prima, maar... of het beter opleiden ook van openbare aanklagers. Het gaat niet alleen maar bij zo'n opbouwen van een rechtsstaat... gaat het natuurlijk er niet alleen maar om dat je kan zorgen... dat een politie nee. uh, uh, uh, dat, die, dat die gewoon een beetje goed kan schieten. Uh, maar het gaat er ook om van wat nu als iemand opgepakt is... wat gebeurt er dan? Wat is het gewoon het spreken van recht? Het zorgen voor uh, de rechten van verdachten. Ja, het grappige is dat en niemand van de politieke partijen daar toch ook op maar, tegen is. Er is vanaf het begin af aan gezegd nee. dat er bij Eupel... Vonden van men geen uh -huh. probleem, ook de nee, Partij dus... van de Arbeid niet. Nou. Nee, inderdaad. Dus Ik, dus ja, de, ik kan me dat goed dat voorstellen... Vier muren. Ja, maar, maar het waar, is wel ze... zo, wie, wie verdedigt op een gegeven moment de trainers? Want dat vind ik namelijk wel wat simplistisch. We kunnen daar moeilijk allerlei mensen naartoe gaan sturen... en gaan zeggen van nou... Uh, uh, uh, ik krijg nog een, een uh, cursus karate en ik hoop dat u ze goed kan redden. Het is wel de bedoeling dat die mensen ook beschermd worden. Dus er zal altijd een mate van bescherming moeten zijn. En dat was vanaf het begin wel de bedoeling. Alleen is die, ja, die tak gewoon heel erg opgeblazen dan door, uh, uh, door premier Rutte. Om te zorgen dat hij ook nog allerlei andere taken hmm. maar, kan uitvoeren. Maar, maar wat Katalina zegt is natuurlijk allemaal nuttig. Dat moet ook vooral gebeuren. Maar wat de Afghanen het meeste nodig hebben is gewoon betere politieagenten op straat. Oh. Ik bedoel, dat is de eerste ring van veiligheid Antrie. waar ze mee te maken hebben. En daar moet je iets aan doen. Ja, Laten we het even hebben over Egypte. Ja. Voor de tweede keer. Ja. Ja. Uh, niet meer ja. naar teletext kijken. Er <laughs> ja. zit hier helemaal in een soort cabine. Uh, <laughs> ja, maar mensen ja, weten dat niet. zijn eigen wereld eigenlijk. Ja. Drie tv's om ons heen. Teletext, <laughs> ja. tweets. Je wordt er helemaal gek van. Dan, dan, dan lopen Sossi. we nog achter. Ja. <laughs> nee, maar net hadden we vanuit Egypte de journalist ja, van Trouw oh, die ja. gisteren in elkaar was geslagen. De die de heeft dat bij ons ja. uh, uh, verteld. En vandaag was er een demonstratieverbod ingesteld. We hoorden ook vanuit Cairo net. dat toch die dreiging van demonstraties. wel degelijk ook nu weer aan de hand. Is. En uh, ja, hoe, hoe kijken jullie daarnaar? Want Egypte, bedoel, uh, we hebben Tunesië gehad, Egypte, we hebben het net over uh, uh, Libanon. Libanon maar dat gehad. staat er een beetje los van. Staat nee. er een beetje los van, maar toch veel onrust. Hm. Uh, maar heel even naar de, de rol van het Westen kijken. Of van Europa, misschien. Of van Europa, ja. inderdaad. Hadden wij niet eerder daar iets moeten doen ook? Nou, volgens mij vonden we, het als Westen, vonden we het als Westen wel redelijk... zoals het daar de afgelopen decennia is gegaan. Uh, als je naar het jargon kijkt, dan gebruik je daar de term illiberal democracies voor, hè, zoals we die meestal in, uh, in Noord-Afrika hebben. Dat zijn landen die eruit uitzien als democratieën... en ook nog wel betrekkelijk stabiel zijn... maar die eigenlijk gerund worden door uh, cliques en, uh, en autocraten. Daar hadden we in het Westen betrekkelijk veel voordeel van. Uh, Welk voordeel als nou, dan? Nou, als je naar de oostelijke sector kijkt, Egypte bijvoorbeeld... dan zie je dat Israël natuurlijk heel erg dicht in de buurt ligt. Uh, het is is natuurlijk een regio die uh, steeds gevoeliger ligt... en ook daadwerkelijk aan de periferie van, uh, van de Europese machtsbelangen uh, ligt. Ik wil, als je ergens zou willen ingrijpen, militair... zou het bij wijze van spreken nog vanzelfsprekender zijn om het daar te doen voor Europa... dan uh, bijvoorbeeld in Afghanistan, maar dat uh, terzijde. De, de vraag is nu... Um, en dat is ook wel een moreel beladen vraag, denk ik. Um, die soort autocratieën werden altijd gerechtvaardigd vanuit het Westen... met de gedachte, nou, het is, het beste, het is de minst slechte van de betere oplossingen. Ja. En ze zorgen in ieder geval voor een bepaald soort rust. En nu is het uh, uh, even de vraag wat die autocratieën gaan doen. Want wat krijgen we ervoor in de plek? Nou, is het echt zo dat het Wester dat altijd gedacht heeft? Want ik moet ja. me mee toch te herinneren dat, dat Amerika met name... zo vanaf het begin jaren negentig toch met een soort visioen... van wij gaan de democratie in het Midden-Oosten brengen. Een beetje dat idee hadden. Dus niet zo tevreden. Maar, maar, maar op tevreden. is natuurlijk altijd met twee monden gepraat. He, dus enerzijds ja. is er altijd gezegd... He, wij steunen de democratische krachten en er moet meer vrijheid komen. Maar aan de andere kant zijn ze natuurlijk altijd voor de, als de dood geweest... Niet helemaal onbegrijpelijk in sommige gevallen voor wat er inderdaad voor in de plaats komt. En dat is in ja. Egypte zeker het geval, in Tunesië veel minder. Europa Je dan zo'n moslimbroederschap, Europa, zo. heeft ook ja. dus ook, ja, Europa heeft natuurlijk ook boter op zijn hoofd. Ja. Ik, ik zag uh, nog een, een saillante column gisteren in de Herald Tribune. waarin de Europese commissaris voor uitbreiding. Kathleen, ik kent hem ongetwijfeld, mm -hmm. Stefan Voelen. nog maar in mei vorig jaar zei dat uh, uh, Tunesië absoluut een geprivilegeerde status moest krijgen. Uh, in, in verhouding met Europa, omdat het een oh. modelland als een werkelijk voorbeeld de hele regio. Dus hmm. Brussel had ook totaal niet in de gaten, net zoals Parijs, wat er werkelijk in het land aan de hand was. Katwijn nee, buiten. Nee, dat klopt. Ik denk dat de, de binnen de Europese Unie is veel te veel geprobeerd om alleen um, ja, om daar ook een stabiliteit te houden. dat was inderdaad ook een angst voor islamitische partijen. En ze dachten van, als we dit nou in ieder geval stabiel houden... kunnen wij ook uh, profiteren. Nederland wil bijvoorbeeld in Algerije dolgraag het vloeibaar gas. Mm. Ik bedoel, Dat zit er ook allemaal mm -hmm. achter. We houden het allemaal een beetje rustig en stabiel. Dat blijkt nu toch een uh, doodlopende weg. Als EU hebben we ook altijd uh, bepaalde associatieverdragen gesloten... met die landen. Daarin staan wel mensenrechtenclausules. Maar daar hebben we eigenlijk nooit iets mee gedaan. Dus daar geef je wel een soort legitimiteit aan zo'n regering. Hè, van, we hebben een bepaald akkoord met jullie. En in dat akkoord akkoord staat dat jullie ook moeten houden aan de mensenrechtenverdragen En blijkbaar vinden we dat, dat jullie dat voldoende doen, want anders hadden we namelijk dat akkoord moeten verbreken. Dus daarmee hebben die regeringen ook altijd een heel uh, goed verhaal naar buiten. Van ja, de EU vindt dat wij eigenlijk voldoende doen aan de mensenrechten. Het is eigenlijk altijd gelegitimeerd geweest. Ja. En, en, maar is, is dat eigenlijk terecht dan achteraf, als je daar nu naar kijkt? Nee, het Europees parlement heeft altijd ook gezegd dat er wel degelijk iets gedaan moest worden, ook met die uh, uh, mensenrechten uh, clausules. En het is een probleem wat ook steeds dominanter wordt voor de EU. Want uh, bijvoorbeeld als we het hebben over migratie... er komen steeds meer migranten ook naar, van die zuidkust naar Europa. Die sturen we gewoon terug. Dan vragen we nog wel, probeer ze een beetje behoorlijk te behandelen. Maar daar wordt ook eigenlijk onvoldoende gekeken ook naar naleving. En je ziet op het moment dat nou die landen inderdaad stabieler... democratischer en beter met mensen zouden omgaan... dan zouden we dat ook met een iets geruster hart kunnen doen... dan we op dit moment doen. Mm -hmm. Maar op dit moment willen we eigenlijk geloven... Dat het daar best wel goed eraan toe gaat. Want op het moment dat we erkennen dat de mensenrechten veel geschonden worden, ja. Kunnen wij dan nog wel ja, wat, allerlei mensen je, naar naartoe sturen? Wat moet je dan nu met deze situatie? Want nu gaat het volk zelf, uh, althans in Tunesië en Egypte... proberen ze het in elk geval, uh, neemt het heft dan zelf in handen. Er gaan, er gaan daar natuurlijk dingen veranderen. Hoe moet Europa zich dan opstellen? Ik nou, kan nu niet meer achterover blijven leunen en zeggen... Het, had ze ook nooit het is moeten. wel goed. Nou ja, we, kunnen, we kunnen op dit moment natuurlijk niet zo heel veel. Overigens moeten we oppassen, de situatie in Egypte... is wel een hele andere dan, dan die in, in Tunesië. En je moet ook altijd oppassen dat je zegt... het is het volk tegen het regime... Ik bedoel, het regime heeft ook heus wel zijn vertakkingen in het volk. He, er zijn in Egypte 800.000 politiemannen. We hadden het over politie. 800.000? 800.000. Dat betekent dat er allemaal mensen die door de staat worden betaald... die ja. afhankelijk zijn van de staat, die hun zekerheid ook ontdelen aan de staat... Nou, die zijn heus wel gemotiveerd om die mensen neer te slaan ja, op dat Gierplein. Dat, dat hebben we net gehoord Misschien van de, de, de op nou wat, wat, wat Paul zegt, uh, wat reis. ik al opvallend vind... is dat er al heel snel wordt gesproken in termen van golfbeweging. He, hoe zal dit nu ja. uh, zich mm -hmm. uitdijen? Olievlek, ja. Uh, dat is natuurlijk logisch, of inkvlek. Hoe, hoe zal dit zich uitdijen? Het is uh, natuurlijk iets wat we in het verleden al vaker gezien hebben in uh, Centraal-Amerika. De democratisering van Latijns-Amerika, de periode 89-90 in uh, Oost-Europa natuurlijk. Dus er zit wel iets in die golfbeweging dat landen elkaar kunnen aansteken. Ik denk dat hier een heel belangrijke factor zal zijn, ook op de wat langere termijn, is de bevolkingsopbouw. Het is een betrekkelijk jonge bevolking over het algemeen in ja. uh, Noord-Afrika. Dat betekent dat ze ook de komende decennia ontevreden zullen zijn. Ja. Want de jonge bevolking zoekt natuurlijk altijd veel meer naar uitdagingen, naar lange termijn perspectieven. Nou, het standaard uh, werk. Hup, ja, ze hebben gewoon tuurlijk, werk. ja. Langere termijn dingen. En de regering reageert normaal gesproken in dit soort autocratieën met geef ze geld, hou ze tevreden, verlaagde broodprijzen. Dat schijnt zo'n soort standaardantwoord uh, te zijn. En repressie natuurlijk. Ja, ik denk dat dat niet voldoende zal zijn. Ik denk dat hier veel structurele uh, hervormingen zullen moeten gaan. Maar zie je ook niet dat door internet uh, dat ja. er ook heel veel veranderingen komen? Want je zag bijvoorbeeld bij Egypte... had Facebook een hele grote rol ja. gespeeld. Ja. Uh, dat, dat, dat zie je ja. natuurlijk nu ook bij veel meer opstanden. Ja. Je kan heel snel weten je waar je met z'n ja. allen heen moet. Uh, moeten. Dat geeft ook massa nou, dat zijn... en dat geeft ook enige bescherming. Ik denk ja. dat het de komende uh, dagen gewoon heel belangrijk zal zijn wat hoe de Verenigde Staten zich opstellen. Als de Amerikaanse regering gaat zeggen van... luister eens, de, de Mubarak doet het verkeerd... en er moeten ja. veranderingen komen... dan, dan gaat hij zwakker komen staan. Ja. Dat, dat zal echt een enorme invloed hebben. Ja. Maar als ze zeggen van nou... Uh, Rus, ieder, we roepen alle partijen op om uh, zich zelfbeheersing te tonen... en uh, uh, er moet stabiliteit komen... dan is het toch meer een signaal van... Nou ja, we, we, we, we, we, we houden ons, we ons er buiten. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Katelijne, nog heel even. Want jij noemde nog even uh, de migratiestromen en de asielzoekers. Daar willen we ja. tot slot nog even Plaatsen over hebben. Laatste minuten zijn ja. voor onze oud europarlementariërs ja, Want het uh, Europese Hof van de Mensenrechten in Straatsburg, die heeft uh, uitgesproken dat het uitzetten van asielzoekers naar Griekenland tegen het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens is. In Nederland uh, wachten ongeveer nog 1900 asielzoekers ja. op uitzetting naar uh, Griekenland. Uh, dit is een heel belangrijke uitspraak. Ja, het is heel belangrijk. Er is een uh, soort akkoord, zeg maar, uh, binnen de Europa, dat uh, asielzoekers niet in elk land opnieuw asielaanvraag mogen aanvragen, maar dat ze dat alleen mogen doen in het eerste land waar ze binnenkomen. Nou, in dit geval was dat dan Griekenland. En alle andere landen ja, die sturen iemand dan terug naar het eerste land. Maar er zijn geen afspraken over hoe die mensen dan... Ja, echt goed behandeld moeten worden. En in Griekenland is dat gewoon onder de maat. Nou ja, dus is nu eigenlijk door het Hof gezegd... van ja, dat kan niet. Je kan dus mensen niet meer terugsturen. En daarmee dreigt het hele verdrag op losse schroeven te komen. En er is al wel een onderhandeling plaats... Er vindt er al over een, een nieuw verdrag... voor een betere, wat meer rechtvaardige verdeling. Want ja, de meeste mensen komen tenslotte via Griekenland of uh, Italië en zo binnen. Dus die landen willen heel dolgraag een verandering van deze afspraak. Want anders en... moeten ze al die mensen opnemen. Ja, maar ondertussen heeft Nederland, dus een van de landen... die een afspraak eh, daarover heeft geblokkeerd. Omdat zij het eigenlijk wel comfortabel vinden... dat zij rustig iedereen kunnen afschepen. Maar dat weer. bedoel ik. Zouden ze ook niet bewust op, op den duur zeggen... wij houden het maar zo slecht mogelijk hier... dan krijgen we die mensen allemaal niet meer terug? Nou, ja, kijk, je ziet nu dat het Europees, uh, uh, je bedoelt dat de Grieken dat uh, ja, zeggen, en andere landen misschien ja, maar in maar de die investeren. Eerlijk gezegd, relatief uh, nog wel uh, veel ook in de opvang. Zij hebben gewoon te kampen met de meeste mensen. In Nederland zie je een vermindering van het aantal asielzoekers, maar dat komt juist omdat we mensen dan weer kunnen terugsturen. Dat zijn dan dubbeling clemanten naar inderdaad zo'n land als uh, Griekenland. Het kan dus gebeuren dat iemand die hier bescherming zou hebben genoten in Nederland. Bijvoorbeeld een homoseksueel uit Iran. Die, die, die, die zouden wij eigenlijk een status hebben gegeven. Uh, dat je hem dan naar Griekenland stuurt. Ja, en wat Griekenland ermee doet. Uh, die stuurt namelijk, uh, er is een voorbeeld van. Die stuurt iemand wel degelijk ook terug naar Iran. Daar hebben wij dan zogenaamd niks mee te maken. Nou, dit is een voorbeeld van als je wil dat je zo'n soort Europese... Uh, ja, als je die Dublin wet wil handhaven, zal je dus ook verdere Europese afspraken moeten maken... over de inhoud echt van een asielbeleid. En ik ben heel erg benieuwd wat onder andere Geert Wilders wil... met deze eh, verplichte, eh, sterkere samenwerking op het gebied van asielbeleid. Dankjewel, je Buitenweg. Docent Europees recht aan de Universiteit van Amsterdam. We praten er ongetwijfeld nog eens weer over. Paul Bril zat hier. Hij is columnist en buitenlandspecialist van de Volkskrant. En Christ Klept, defensiehistoricus. Zometeen het Radio 1-journaal, Lucilla Carrasso, veel Egypte ook, denk ik. Hè? Veel Egypte, veel Den Haag ook natuurlijk... waar het kabinet bezig is een handreiking te doen aan de oppositie over Kunduz. En daarnaast een gesprek met iemand die te maken krijgt... met de nieuwe regels van minister van Wijsterveld van Onderwijs. Het gaat om de bestuurder van de Fontis Hogescholen. Hij verdient meer dan de norm en zijn salaris moet nu worden bevroren. We gaan hem vragen wat hij verdient, waarom hij dat verdient... en wat hij ervan vindt dat hij niet meer omhoog mag gaan. Nou, dat alles in het Radio 1-journaal... Het nieuws van half vijf en dat krijgt u van Renate Evers. Radio 1 Het NOS-journaal het kabinet wil de missie naar Afghanistan aanpassen. In het nieuwe plan krijgen recruten niet zes, maar zestien weken training. Dat melden betrouwbare bronnen in Den Haag. Ze krijgen dan ook les in echt politiewerk. Hiermee probeert het kabinet de twijfelende oppositie tevreden te stellen. In Egypte wordt volgens ooggetuigen opnieuw gedemonstreerd. Duizenden mensen zouden in het centrum van Cairo staan... en eisen dat het demonstratieverbod wordt opgeheven. Een correspondent van Dagblad Trouw is gisteren in Cairo door politieagenten met knuppels mishandeld. De correspondent Eduard Patberg had zich kenbaar gemaakt als journalist, maar toch werd hij bont en blauw geslagen. De hoofdredactie van Trouw heeft protest aangetekend bij de Egyptische autoriteiten. En Justine Henin heeft voor de tweede keer in haar carrière... haar loopbaan als proftennisser beëindigd. Ze heeft teveel last van een blessure aan haar elleboog. De 28-jarige Hénin stopte in 2008 ook al, maar keerde het jaar erop weer terug. De Belgische Hénin won in haar carrière zeven Grand Slams... en stond 117 weken op de eerste plaats van de wereldranglijst. En tot zover het nieuws van dit moment. We ah, hebben verkeersinformatie. Het is veel minder druk dan normaal woensdagmiddag. Er staat nu 72 kilometer. Dat is amper de helft van wat er normaal staat op dit tijdstip. Het zijn allemaal dagelijkse files in de Randstad. En er valt er eigenlijk maar eentje op. Het is het druk op de A2 Amsterdam naar Den Bosch tussen Breukelen en Knoop het Oude Rijn 9 kilometer. Sparen, beleggen of allebei?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 Bruinsheelvloeren, de grondleggers van Parket. Kijk op bruinsheelvloeren.nl Het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso en Tim Overdijk. Het debat over Afghanistan, goedemiddag, beleeft zijn eindspel. Het kabinet komt met aanpassingen over de politiemissie in Kunduz. Maar de grote vraag is of het genoeg is om de twijfel in het parlement weg te nemen. Cruciaal voor een krappe meerderheid zijn twee partijen, ChristenUnie en GroenLinks. Hun fractieleiders komen ergens rond deze tijd aan het woord. Wij luisteren straks mee. En topbestuurders in het onderwijs verdienen te veel, vindt de minister. We hebben zo'n groot verdiener in de uitzending. En hij gaat ons zijn loonstrookje voorlezen met bedragen tot achter de komma. Volgens het Nibud heeft hij en wij vrijwel iedereen... dit jaar minder te besteden. Wat heeft dat voor u voor consequenties? Dat willen we graag weten. U kunt nog steeds reageren via ons Twitter-account... at NOS Radio 1, of op ons weblog. En dat vindt u op onze site nos.nl. We zijn er met dit Radio 1-journaal tot half zeven vanavond. Vragen dus, heel veel vragen voor de ministers Rosenthal en Hillen in het debat over de Kunduz-missie. Den Haag, Joost Vullings, een handreiking van het kabinet. Is dat genoeg? Nou ja, de, de eerste is in ieder geval binnen, nog niet in het debat, maar in de wandelgangen vangen wij op dat het kabinet bereid is de training van de Afghaanse agenten zich op te rekken van zes naar zestien uh, weken. Het idee is dan dat men al meer leert dan alleen maar schieten, of zoals iemand in het uh, debat zei, ze leren alleen nog maar recht uitschieten in die zes weken. Het is de eerste concessie in de richting van de twijfelaars en ja, hoe die daarop gaan reageren, dat moeten we nog afwachten. Maar wat zijn de vragen, de kritiekpunten op dit moment? Oh, zijn oh dat, zijn, dat, zijn er, dat zijn er heel veel. Dat, het gaat het gaat vooral heel veel om de, om de veiligheid, maar het grote punt is toch dat er vooral bij de tegenstanders en bij de twijfelaars ja, getwijfeld wordt aan de effectiviteit van deze missie. En dat is toch wel een zeer essentieel punt komt met name vanaf uh, van Jolanda van GroenLinks. Ja, onder meer. Bedoel, zij is nu aan het woord, dus dat, dat is, uh, wat dat betreft vallen we met de neus in, in de boter. Zij heeft nog eens uitgelegd dat uh, GroenLinks echt heel graag uh, Afghanistan en de Afghanen wil helpen, maar ze heeft gewoon geen geloof in een NAVO-strategie. Ze zegt, ja, GroenLinks streeft naar politieke en civiele oplossingen en uh, gelooft niet in vechten. En daarom hebben zij in het voorjaar een motie ingediend samen met D66. Die vraagt om een civiele trainingsmissie. Ja, en wat er door door wat er nu op tafel ligt, voelt SAP zich eigenlijk bedonderd. Hoe kan het kabinet nou denken dat dit de uitwerking is van onze motie? Wij zijn van meet af aan heel duidelijk geweest bij deze motie dat het civiel moest zijn. Wij hebben van meet af aan een hele duidelijke streep in het zand getrokken: dat dit nooit een motie mocht zijn die leunt op de standaard NAVO-trainingen. Dat hebben we van meet af aan duidelijk gemaakt. En wat krijgen we terug? Een voorstel dat. Behoorlijk sterk oogt als standaard na voor trainingen. Dat wilden we niet. Ja, Sap is dus eigenlijk gewoon boos op het kabinet, boos op Rutte. Ze heeft ook met hem gebeld gisteravond om hem dit duidelijk te maken. Nou ja, Sap wil dus zeer serieuze concessies. Ja, en of dat mogelijk is, dat zal wellicht later vandaag blijken... of morgen als het debat wordt voortgezet met premier Rutte. Want een ander punt, Joost, is uh, waar wordt het van betaald? Hè? Komt dit uit de pot van ontwikkelingssamenwerking of, of toch niet? Wat hoor je daarover in de, in de wandelgang? Is het kabinet bereid om dat aan te passen? Daar hebben we nog niks concreet over gehoord, maar... De, het gevoel bij heel veel mensen is dat dat punt wel te regelen moet zijn met het kabinet. Dat dat een soort ingebouwde wisselgeld is. Maar die toezegging is nog niet gedaan. Joost Vullings volgt voor ons uh, dit debat. De Tweede Kamer gaat ook een spoeddebat houden over de OV-chipkaart. Met een simpel computerprogramma dat inmiddels op internet circuleert... kun je zo extra saldo op je eigen kaart zetten... Zonder te betalen. De NOS berichtte daar gisteren al uitgebreid over. Het bedrijf dat de kaart uitgeeft, zei dat controle op fraude goed mogelijk is, maar ook die blijkt je te kunnen omzeilen. Renaud de Winter, de dag nadat u bekend maakte dat de overchipkaart heel makkelijk te kraken is. De verdediging van Translink Systems, het bedrijf achter de kaart, was dat zij het doorhadden. Dat zij detecteerden wanneer er met een gekraakte kaart gereisd werd. En nu heeft u iets waarmee zelfs dat veiligheidsmechanisme weer te omzeilen is. Hè? Ja, kijk, ze hebben natuurlijk gelijk voor de, wat wij gisteren beschreven. Als je netjes bij zo'n poortje gaat staan, dan meldt je je aan. Dan wordt dat in een centraal systeem opgeslagen. Maar het gaat natuurlijk, iemand die zwart rijdt, niet om zo'n poortje te overleven. Het gaat bij zo'n zwart rijder erom dat je de conducteur overleeft. Dus dat die de indruk heeft dat mensen netjes zijn ingecheckt. Nou, wat mogelijk is, is dat je een overchipkaart pakt... ...en die aanpast en dan lijkt het alsof je netjes bent ingecheckt... ...maar dan heb je dat dus thuis achter je eigen computer gedaan. Nou, dat heb ik ook een week uitgeprobeerd en de conducteur heeft dus helemaal niets door. We zien weer de laptop die we gisteren ook hebben gezien. De computer staat al aan, kaart ligt op de laser. Wat doe je dan? Nou, dan heb ik nu een ander programma en dan kies ik een station uit. Dan zie je dus, kijk hier, allemaal mooie stationscodes... Nou, we zijn nu in Utrecht, maar dat valt misschien een beetje op. Dus ik check in in Ede-Wageningen. U checkt zichzelf in? Ja, ik check mezelf nu in en dat doe ik een half uurtje terug. En als we zo meteen op de trein stappen, dan lijkt het alsof wij braaf op Utrecht hebben overgestapt. En uh, ja, er valt niks op eigenlijk, niks vreemds. En op dit moment maak je op geen enkele manier contact met de databank van TransLink Systems... waarin al die reizen worden opgeslagen? Nee, het enige is dat de conducteur die heeft een, een kastje... en als hij hem uitleest, dan, dan houden ze die codes bij. Dus dan weten ze dat er met een gerommelde kaart wordt gereisd. Maar ja, dat is een van de duizenden reizigers die die conducteur die dag ziet. Dus dat valt helemaal niet op. TransLink Systems zei gisteren in de uitzending... we kunnen die mensen achterhalen, we zien waar ze instappen... videobeelden geven we door of ja, allerlei technieken... waarmee je op een of andere manier bij die reiziger zou uitkomen. Dat kan nu dus niet. Nee, zelfs dat was al een beetje overdreven. Maar in dit geval kan dat gewoon helemaal niet. Waarom niet? Omdat het enige wat je hebt is een conducteur... die gedurende de dag op een bepaalde tijd een reiziger heeft gezien... met een kaart die achteraf, na onderzoek blijkt, niet is, ja, is ingecheckt... of niet eens blijkt te bestaan. Wat betekent dit nou eigenlijk? Ja, dit betekent eigenlijk toch wel het complete failliet van het systeem. Je moet nu zo ongelooflijk veel energie in het oplossen van problemen gaan steken. We hebben al miljarden uitgegeven... Wetenschappers hebben hiervoor tijden voor gewaarschuwd. Hebben het in de Tweede Kamer gezegd. Professor Bart Jacobs heeft gezegd... de overchipkaart is een open portemonnee. Hij werd letterlijk uitgelachen door kamerleden. Ja, ik denk dat die professor gelijk had. Nou zitten we hier in de stationsrestauratie van Utrecht. U moet zo weer naar huis toe. Hoe gaat u dat doen? Nou, ik ga dat doen met een papierenkaartje. Na de uitzending gisteren ben ik overgestapt weer op het papierenkaartje. Want ik wil gewoon betalen voor mijn reizen. En ik wil dat op een vertrouwde en veilige manier doen. En dat is het papieren kaartje. IT-journalist Brenner de Winter, gratis op reis met verslaggever Olof van Joden. Natuurlijk hebben we TLS ook vanmiddag weer om een reactie gevraagd. Het bedrijf geeft opvallend genoeg toe dat je door deze truc... ongezien met een gekraakte kaart kan reizen. TLS gaat nu praten met vervoerders hoe dit gat in de beveiliging valt te dichten. Het Openbaar Ministerie is ondertussen al met een zaak bezig... over het frauderen met de OV-chipkaart. Wat kunnen nou de juridische consequenties zijn? Daar praat ik over met Arnoud Engelfried, gespecialiseerd in internetrecht. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, aan welk misdrijf maak je je hiermee schuldig als je je saldo ophoogt uh, waar je dus vervolgd voor kan worden? Ja, we hebben in de wet een delict dat heet het valselijk opmaken uh, van een betaalkaart. Dat wil dus zeggen dat je bijvoorbeeld een pinpas, maar het zou ook een overchipkaart kunnen zijn uh, voorziet van een geld of goed waar je eigenlijk geen recht op hebt, dat je dan gratis iets af kunt nemen waar je eigenlijk voor moet betalen. Dan zou dit in theorie onder kunnen vallen. En wat voor straf staat daarop? Uh, daar, daar staan boetes op en daar kan een gevangenisstraf op staan. Uh, er is vorig jaar in december een meneer veroordeeld die uh, ook re de, uh, reisde met zijn OV-chipkaart. die heeft een werkstraf gekregen en een boete. Uh, dus uh, die ruimte is er zeker. Zijn er, zijn er voorwaarden verbonden aan wanneer zo'n uh, zaak kansrijk is voor het Openbaar Ministerie? Nou, het belangrijkste lijkt mij, uh, naast natuurlijk het feit dat er iets uh, vervalst is, dat ook het uh, vervoersbedrijf kan aantonen dat er een adequate beveiliging is ingevoerd tegen namaken. Net zo goed als we bij inbraak uh, eigenlijk toch de eis stellen in de praktijk van, nou ja, er moet wel een slot op je deur zitten en het moet allemaal een beetje goed uh, dichtgemaakt zijn. Maar adequaat beveiligen, is dat in praktijk zo, zegt u? Of staat dat ook echt in de wet dat er een adequate beveiliging moet zijn? Dat staat niet letterlijk in de wet, maar het volgt wel uit de bedoeling van de wet. De wet is erop gericht om mensen uh, te helpen die het systeem wordt gekraakt... ondanks alle maatregelen die ze hebben kunnen nemen. Bijvoorbeeld een bank die uh, beveiliging tegen phishing doet, dus het namaken van betaalkaarten. Als iemand daar toch omheen weet te werken, dan kunnen ze aangifte doen... en dan kunnen die mensen vervolgd worden. En dat gebeurt ook. Neem je geen maatregelen of neem je volstrekt ontwijkende maatregelen, zoals je ziet bij TLS dan kan ik me niet voorstellen dat justitie tot vervolging overgaat. En als het een vlucht neemt hè, en massa's mensen met de OV-kaart uh, gaan frauderen... krijgt het OM daar wellicht later toch wel een flinke kluif aan niet voorstellen dat op het moment dat er zo massaal door een, een, een zogenaamde beveiliging van de OV-chipkaart heen wordt, het OM nog zegt nou laten we ze heel Nederland gaan vervolgen, want uh, dit valt eigenlijk allemaal onder zwart rijden. Dat is absoluut niet waar dit wetartikel voor is bedoeld. Uh, het OM heeft daar de capaciteiten niet voor. En wat je dan in feite doet is de, het falen van TLS afwenden op het Openbaar Ministerie. Uh, zij hebben een slecht systeem gebouwd en dan moet het OM iedereen maar gaan arresteren die daar misbruik van maakt. Zo uh, werkt het natuurlijk niet. Nee, dus dan uh, gaat er een, uh, een extra bericht uit naar TLS Les van Schiet op met het aanpassen van die beveiliging. Juist. Ja, nu is uh, Kraken dus strafbaar. Um, een reiziger die hem niet zelf gekraakt heeft, zo'n kaart, maar er wel mee reist. Wat hangt die boven het hoofd? Nou, ik kan me uh, moeilijk voorstellen, zeker wat we net van uh, meneer Bernard de Winter hoorden... dat dat in de praktijk tot problemen gaat leiden. Uh, dat heeft voornamelijk te maken met het feit dat het nauwelijks te bewijzen nauwelijks op te sporen is. Dus ik ben echt heel benieuwd waar het uh, Openbaar Ministerie uh, mee gaat komen... in de zaken die ze aangekondigd hebben... Uh, ik zou alleen uh, zelf niet willen zeggen van, van ga nu lekker gratis je kaarten opladen en ga er gratis mee rijden. Uh, dat is natuurlijk niet de bedoeling. TLS moet zo snel mogelijk met een nieuw systeem komen. En uh, dan kunnen we daarna eens kijken welke juridische ondersteuning daar nog vanuit de strafwet nodig zou moeten zijn. Arnoud Engelfried, gespecialiseerd in internetrecht. Dank u wel voor uw toelichting. Ja. Goedemiddag. Het blijft spannend in Egypte. Ondanks een verbod zijn er ook vanmiddag protesten. Verkeersinformatie. Bij de ANWB zit René Passet. Het is niet echt uh, druk op de weg. Minder druk dan normaal op woensdagmiddag tenminste. Want er staat 75 kilometer. Dat is amper de helft van wat er hoort te staan. Het zijn allemaal dagelijkse files en je vindt ze vooral in de Randstad. Bij Utrecht is het wel druk op de A2 vanuit Amsterdam. Daar staat tussen Breukelen en Knoop het Oude Rijn 9 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carasso en Tim Overdik. Ondanks een verbod zijn duizenden Egyptenaren in de hoofdstad Cairo toch de straat op gegaan om te demonstreren tegen de regering. En zo klonk het in de straten van Cairo: de regering heeft gewaarschuwd dat wie demonstreert zal, worden opgepakt. Jos Strenghold, goedemiddag. Goedemiddag. U woont al sinds twintig jaar in Cairo. U bent ja. daar priester. Hebt u in die tijd ooit zoiets gezien? Nee, dit is echt uh, groter dan ik hier ooit heb meegemaakt. Ik was begin jaren negentig uh, journalist voor Radio 1... en heb toen al behoorlijke demonstraties verslagen. Maar dit is groter en bozer tegen de eigen overheid dan het ooit was. Wat voor uh, sfeer neemt dit aan? Nou, het opvallende is dat de bevolking grote sympathie heeft voor de demonstraties... En wat me vandaag vooral opvalt is dat de regering met, met grote kracht heeft gezegd dat wie demonstreert wordt opgepakt. Maar dat hebben ze dus niet waargemaakt. En uh, dat is wat mij betreft voor de overheid wel spelen met vuur. Dat, dat ze dit dus vandaag niet gedaan hebben. En dat geeft aan veel mensen toch de indruk dat ze meer, met meer kunnen wegkomen dan wat ze ooit gedacht hebben. Ja, want de overheid zegt dat ze gaan arresteren, maar vooralsnog doen ze het niet waardoor meer mensen op straat durven. Dat zou je denken. Uh, gisteren zijn er al een paar honderd mensen gearresteerd, maar goed, toen waren er ook tienduizenden op straat. Uh, vandaag zullen er ongetwijfeld nieuwe arrestaties zijn verricht. Maar als lang niet iedereen wordt gearresteerd, dan geeft het toch veel gelegenheid voor mensen om te denken, nou dan kan ik morgen mee gaan doen. Nee. Een van de manieren voor de overheid in Egypte om die demonstranten de mond te snoeren is bijna letterlijk, hè? althans virtueel. Twitter wordt lang gelegd, Facebook wordt moeilijk, het internetverkeer waarbij mensen elkaar um, kunnen, kunnen oproepen om te, te komen demonstreren is steeds moeilijker. U, u houdt een webblog bij in, in Egypte. Merkt u dat ja. dat internetverkeer uh, trager wordt, moeilijker wordt? Ja, het gaat bij duizend trager af en toe. Uh, vanmiddag was ook een tijdje lang Google de lucht uit, dus ook mijn blog. Uh, maar die is nu weer terug. Er wordt gezegd dat de overheid in bepaalde wijken soms het internet helemaal platlegt. Ik vermoed dat er vrienden van de overheid bezig zijn om op het internet uh, nou ja, maatregelen te nemen om, om dat onderlinge verkeer te vermijden of in ieder geval veel moeilijker te maken. Ja, want ik zag in uw laatste bijdrage een uur geleden op uw weblog dat er uh, volgens uw informatie ook wordt gedemonstreerd in Alexandrië. Wat weet u daarvan? Ja, ik weet niets anders dan dat een vriend van me daar vertelde... dat bij de grote uh, Ibrahim Moskee, die ligt daar aan de Corniche, aan, aan het uh, water bij de, van de Middellandse Zee... dat daar veel mensen heen waren vanmiddag. Ik heb er verder niks meer van gehoord. Ja. Wat merkt u bij de mensen in de omgeving? Is Tunesië, waar het natuurlijk een paar weken geleden ook op deze manier begon... Uh, in zekere zin de inspiratiebron? Nou, zeker weten. Uh, de, de, de bevolking hier is al tijdenlang enorm wanhopig gewoon. Er verandert maar niks. En al dertig jaar zitten ze met dezelfde regering. En dat gaat economisch helemaal niet beter. Uh, dus dat er dan in een Arabisch land echt wat veranderen kan. Door, door een volksopstand. dat heeft mensen enorme nieuwe moed gegeven. Ja, en de rol van de oppositie dan in dit protest? Ja, nou, dat is een beetje eigenaardig. Want uh, die staan eigenlijk niet zo erg voorop. In ieder geval niet de traditionele oppositiepartijen. Uh, de grootste oppositie hier is de Moslimbroederschap. Die formeel niet meedoet aan deze protesten. Uh, er zijn verder wat, wat andere partijen die ook gezegd hebben: we doen niet mee. Uh, dus dit, dit is echt wel vrij uh, uitzonderlijk. Het gaat voor een behoorlijk deel om mensen die gewoon het zat zijn en die niet eens zo'n sterk een politieke agenda hebben, behalve dat ze verandering willen. Ja. De demonstraties gaan in ieder geval verder. We houden het in de gaten. Ik dank u hartelijk voor deze toelichting. Jos Strachold vanuit Cairo. Ja, het ministerie van Binnenlandse Zaken in Egypte maakt net melding van het aantal arrestaties. Er zijn 500 demonstranten opgepakt, zo maken ze dus net bekend. Voedingswetenschappers moeten beter kijken wat er in voedsel zit... om advies te kunnen geven wat wel gezond is en wat niet gezond is. Dat stelt Martijn Katan, hoogleraar voedingsleer... die vrijdag zijn afscheidsreden houdt aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik weet niet beter dan dat een voedingswetenschapper uh, voedsel goed bestudeert. Wat, wat schort eraan? Nou, dat uh, begint een beetje terug te lopen. Kijk, de klassieke voedingswetenschap, dat ging over dingen in eten zoals uh, vitamines. Maar er wordt nu steeds meer gestudeerd in termen van uh, mediterrane voeding of uh, Scandinavische voeding of de voeding van onze oervoorouders. En uh, dan schiet de samenstelling er een beetje bij in. En kunt u een voorbeeld geven van hoe dat vroeger ging? Uh, ja, de ontdekking van de vitamines is natuurlijk klassiek. Dat uh, is al 2,5 eeuw geleden gebeurd. Toen was er een scheepsarts die uh, had allemaal matrozen met scheurbuik. En die gaf toen een deel daarvan, gaf die een beetje azijn en een deel van een beetje citroensap... Want hij had gehoord dat zure dingen, daar ging het van over. Nou, er ging het van de citroensap over en van de azijn niet. En dat is eigenlijk het begin geweest van de ontdekking van vitamine C. Ja, uiteindelijk moesten daar een enorme hoeveelheden paprika's en zoveel worden ingedikt. voordat ze dat spul echt in handen hadden. Maar toen wist je ook precies wat in eten dat deed. En uh, ja, met zoiets als de mediterrane voeding... dat is heel vaag wat het dan zou wezen. Moet je wel of geen olijfolie, moet je wel of geen wijn... Uh, dus uh, dat lijkt me niet de goede manier om voedingsonderzoek te doen. Nee, want noemt u eens een onderzoek dat nu gedaan zou moeten worden... bijvoorbeeld naar olijfolie. Op wat voor manier moet je dat dan doen? Uh... Ik zou, ik zou graag zien dat mensen net zo lang variëren aan oliën en aan groenten... en aan, aan volkorenbrood of wat dan ook. Tot ze erachter zijn welke soorten het wel en welke het niet doen... en dan achterhalen wat erin zit. U, maar u dat bedoelt dus dat niet... de wetenschappers dat moeten doen, ja. niet wij zelf? Nee, <lacht> nee, nee dat, daar, daar zijn wij vragen gesteld. Maar dat is uh, natuurlijk heel erg lastig. Dat kost heel veel tijd. En uh, ja, wetenschappers moeten steeds sneller scoren. En wij zijn de, de markt opgestuurd. En dan moet je geld zien te vinden voor een paar jaar onderzoek. En als je dat geld van een industrie krijgt, die wil dan iets hebben wat ze kunnen verkopen. Uh, ja, en als je dan zegt, nou, misschien over twintig jaar, dan... Uh, Daar dan hebben ze geen beten. baat bij. Ja. En, want zijn het echt de commerciële partijen die nu bepalen wat er wel en niet onderzocht wordt? Uh, voor een stuk wel, ja. Er is nog steeds onderzoek vrij van commercie. Maar... Uh, veel onderzoek gebeurt direct met uh, geld van de industrie. En veel onderzoek gebeurt met geld van de EU, van de Europese Unie. En daar is ook altijd dat als voorwaarde dat er een aantal bedrijven aan meedoen, aan de, dat die daar iets aan kunnen verdienen. En dan kom je dus uit eigenlijk op uh, financiering meer vanuit de overheid, zonder bemoeienis van bedrijven die daar dus niet aan meebetalen. Maar dan denk ik, ja, dat, daar is het nu natuurlijk niet de tijd voor met de bezuinigingen. Uh, nee, maar het is er nooit de tijd voor. Want die, uh, die marktwerking, die is al twintig jaar geleden in Voert. Dus uh, dat heeft niks te maken met de, met de crisis nu. En uh, een overheid heeft ook steeds meer dat ze willen weten... wat komt er nou op korte termijn uit en kunnen we daarmee geuren? Want die staan onder druk van de media en het parlement... om te laten zien dat ze de geld goed besteden. Mm. Ja, dat dus is een we er... algemene trend. En worden we daar echt ongezonder van, van deze trend... die u bij de voedingswetenschappers uh, signaleert? Uh, nee, maar we hebben natuurlijk nog een hoop ziekten waar je hopelijk met voeding iets aan zou kunnen doen... En uh, waar het de laatste tijd niet zo opschiet. We waren heel optimistisch dat we met voeding iets tegen kanker konden doen. En dat we nog meer konden doen tegen hart- en vaatziekten. En er zijn een aantal dingen mislukt. Vandaar ook deze, ja, deze afzwaaier, zal ik maar zeggen, naar die voedingspatronen. En dat mediterrane dieet. Van, ja, laten we dus op die manier proberen. Dat geeft u de collega's mee bij uw afscheid. Meneer Katan, hoogleraar voedingswetenschappen aan de VU in Amsterdam. Nu nog wel. Ik dank u wel en een goede middag. Goedemiddag. Dag. Tijd voor het weer, Gerard Hiemstra. Um... We weten nu al een paar dagen dat de vorst eraan komt. Die begint vannacht. Heb je eerder ja. vandaag al op diverse NMS-uitingen laten weten. Maar is het ook al zichtbaar in verschillende delen van het land? Nou, nu nog niet echt. Uh, het enige is dat het een beetje gaat opklaren. Maar we hebben nu eigenlijk nog een beetje, ja, een, beetje een afwisseling van wolken en af en toe opklaringen en zo. Maar um, en ook zeg maar stroomopwaarts boven Denemarken en Noord-Duitsland ligt ook nog vrij veel bewolking. Maar ik denk dat morgen in de loop van de dag dat toch echt wel gaat uh, gebeuren: dat je, dat je zeg maar steeds meer zon ziet komen. En uh, dat, daarbij is het dan wel koud. Maar ja, goed, dat gaat vaak samen in de winter. Als het koud is, heb je vaak ook zon. Nee, maar met wolken kan het toch ook vriezen? Dat klopt. Het gaat vannacht ook wel een beetje vriezen. Maar het varieert heel erg waar bewolking hangt of waar het echt wat langer helder blijft. Mm -hmm. En die bewolking die zorgt er eigenlijk voor dat de temperatuur wat minder laag kan worden. Want uh, ja, bewolking dat, dat is eigenlijk een soort straalkacheltje wat boven je hangt. En dat straalt energie uit naar beneden toe. En daardoor krijgt het oppervlak een klein beetje meer energie. En daardoor wordt het ja, iets minder koud. En, en als dat gebeurt, hè, we gaan het zonnetje meer zien, betekent dat, dat nou ook dat het de komende dagen droog blijft? Ja, ook dat. Dat is natuurlijk ook een uh, pluspunt van uh, mooi winterweer hè, in, in, in deze periode van, uh, van het jaar. Um, als een hoog drukgebied in de buurt ligt, want dat is namelijk het geval, ja, dan kunnen depressies en zo niet in de buurt komen. En ook geen fronten met regen of buien en dat soort dingen. Dus uh, ja, een pluspunt van het weer van de komende dagen is ook dat het uh, droog blijft. En Erwin Kool zei maandag: schaatsen zitten er voorlopig niet echt in. Uh, laat ze nog maar even in het vet. Uh, geldt die verwachting nog steeds? Nou, dat, dat is best wel spannend. Want het gaat echt wel stevig vriezen. Eigenlijk de komende nachten, uh, elke nacht een beetje meer. En vooral de nacht van vrijdag op zaterdag is behoorlijk koud. Met, uh, nou, ik denk dat het dan plaatselijk wel uh, min 8 of min 9 kan worden. En met een aantal van die nachten achter elkaar... dan zou een, een ondergelopen weilandje of zo, of een opgespoten ijsbaan... zou dan alweer schaatsbaar zijn. Maar het spannende zit vooral uh, in het weekend, vooral op de zondag... want op dit moment is het erg onzeker wat er gaat gebeuren. Gaat het je of, of blijft de temperatuur laag? Nou ja, en gaat de vorst dan doorzetten, waar natuurlijk heel veel mensen op hopen... Ja, dan zou het best kunnen zijn dat we na het weekend hier en daar een beetje... Zouden kunnen schaatsen. Maar het is dus Voor zich. erg onzeker. Het is vloeken in de, in, de, in, de, in de kerk, natuurlijk, maar het geet aan. Nou, nee. Dat, dat, dat, ja, je kunt het wel zeggen, maar. Uh, ja, dat, dat, zeg maar dat is al nee. veel te vroeg en okay. de onzekerheid is gewoon veel te groot... om daar echt een uitspraak over te doen. En ja, we moeten vooral kijken wat er uh, zondag gaat gebeuren. Nou, wij, wij Westelingen zeggen dat graag natuurlijk, hè, het getaan. En dan zeg ik met, met name om het volgende onderwerp over dialect gaan. Er wordt okay. steeds minder in dialect gesproken. Redenen voor een aantal gemeenten om hun taal in ere te herstellen. Bijvoorbeeld door in dat dialect te vergaderen. Pugmees Jan Christen, goeiendag... Ja, hallo. Hoe is het bedoel? Ja, nou ja, dat is ook het enige woord wat ik ken in het Twens hoor. <laughs> Burgemeester Christen <laughs> van de gemeente Helen Doorn. Ja. Um, er komt echt een motie, hè, volgende week... om een raadsvergadering in het dialect te houden. Ja, we hebben dat al uh, wat voorbesproken in, in een commissie. Ik moet eerlijk zeggen, we zijn er nog niet helemaal uit. Ik ben zelf een geweldig voorstander van om dat iets te doen. Je moet het niet elke avond, elke keer doen. Maar als een keer de gelegenheid zich voordoet, en bij Rijsholte doet men dat, ja, dat zou je hier ook kunnen doen. Ik ben een voorstander. Want? Ja, ik nou, ben, ik ben een geboortige Ik maar dan zelfs een geboortige tukker. En ik ben weliswaar een klein tijdje weg geweest tijdens mijn studie. Ik heb Nederlands gestudeerd, maar juist tijdens die studie kwam ik in aanraking met het dialect. En dat is toch wel uh, enorm aardig. Maar wat doet dat voor de, voor de onderlinge cultuur, voor de, voor de vergadering, voor de mensen die daar toch een beetje spijkers met koppen willen slaan? Nou, eh, als je gebruik maakt van de streektaal, dan is dat heel erg dichtbij. Eh, er is bijvoorbeeld een prachtige bijbelvertaling van Anne van der Meijden. En als je, de, als je dat ziet hoe die dat doet, dan wordt die, die taal wordt heel intiem. En ik denk dat juist omdat het zo dichtbij ligt, eh, toch wel een mooie vorm van eh, taalgebruik is om dat een keer in toepassing te brengen, ook in, eh, in het bestuur. Ja, is het eh, vooral, vooral de behoefte ook van de mensen? Uh, het, het kwam uh, uit het midden van de raad. Er uh, was een van de Raad die zegt: Zullen we dat eens een keer uh, doen? Ik ben daar voorstander van. Er worden hier ook uh, uh, publicaties uitgegeven in dialect. En uh, ja, uh, het zou een mooie proeven zijn om dat eens een keer met elkaar aan te gaan. Maar gaat het dan qua besluitvorming ook nog wat extra opleveren? Nou, oh, dat weet ik niet. Uh, moet u mij na afloop van die vergadering hier in de dialect gehouden worden? Uh, waarvan ik overigens nog niet zeker ben, zoals ik al zei. Moet ja. u me nog eens bellen? Ja. Heft er verder nog in wat? <laughs> Wat, zij noemen, jong. Wat, wat, wat verder ter tafel komt, oh. heb ik me laten uitleggen door onze oh, okay. Babette die daar Twent spreekt. Nou, ik, ik, ik hoop dat het, dat het de, de, de debatten zal animeren. En dat zou best eens kunnen. We zitten wel met het probleem dat niet iedereen een geboortige tukker is. Nou ja, die spreekt in het, het Nederlands. Wij gaan het helemaal volgen. Volgende week misschien in Helmond Doorn. Oh, Hartelijk dank, okay. burgemeester Kirsten. Ja, oké, okay, graag gedaan. Na vijf uur zijn we terug met het Radio 1-journaal. Dan praten we met Eduard Patberg in Cairo, correspondent voor trouw. Hij is gisteren behoorlijk te pakken genomen door de politie. Hij doet zometeen zijn verhaal. Tot zo. Ranking the News. Dit is het nieuws van de dag. 3. Een correspondent van het dagblad Trouw is gisteravond in Egypte mishandeld door de politie. 2. De Tweede Kamer wil weten hoe het zit met de corruptie en de omkoping in Nigeria. Nu op nummer 1. De trainingsmissie in Kunduz in Afghanistan moet doorgaan, zeggen de jongeren van GroenLinks. Stem ook op het nieuws van de dag. Ga naar radio1.nl. Vanavond de uitslag van Ranking de Nieuws van vandaag.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 Op evengeven.nl.